met het Een Palestijnse cameraman die gisteren bij een betoging in Gaza werd neergeschoten door Israëlische militairen, is aan zijn verwondingen overleden. De journalist is de 29ste Palestijnse dode deze week bij de protesten. Die worden georganiseerd door de radicale Hamas-beweging. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. Hamas wil dat de Palestijnen kunnen terugkeren naar de gebieden waaruit ze zijn gevlucht of door Israël zijn verjaagd. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont wil weer terug naar België... zodra zijn proces in Duitsland achter de rug is. Dat zei hij zojuist op een persconferentie in Berlijn. Puigdemont werd vorige maand in Duitsland opgepakt... toen hij vanuit Finland weer op weg was naar België. Daar was hij in december naartoe gevlucht... om uit handen te blijven van de Spaanse justitie. Madrid wil hem berechten wegens rebellie, opruiing... en misbruik van publiek geld. De politie heeft tien leden van motorclub No Surrender gearresteerd. Dat gebeurde gisteren na een doorzoeking van een clubhuis in Haarlem. Daar werden drugs gevonden, waarna de burgemeester het clubhuis heeft laten sluiten. De tien opgepakte mannen zijn 17 tot 55 jaar. Ze worden vandaag gehoord door de politie. De aanpak van bepaalde motorclubs staat bij justitie hoog op de agenda... omdat leden betrokken zouden zijn bij criminele activiteiten zoals drugshandel. In Canada zijn 14 doden gevallen bij een ongeluk met een bus van een ijshockeyteam. De bus botste bij de plaats Tisdale in Centraal-Canada op een vrachtwagen. Alle 14 doden vielen in de bus, waar in totaal 28 mensen in zaten. De ijshockeyers van tussen de 16 en 20 jaar waren op weg naar een wedstrijd. Het weer is een mooie dag, vrij zonnig en de middagtemperatuur wordt 17 tot 21 graden. Normaal is het deze tijd van het jaar een graad of 12. Ook morgen en maandag blijft het mooi lenteweer en ongeveer 20 graden. Dit was het en een... de Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad door een ongeluk op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Afrit Almere Haven en knopend Almere 20 minuten vertraging. De rechte reisrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik elders de plaats van Mel en Kim langskomen. De showing out die denk, nou die gaan wij morgen ook draaien. En morgen is dus vandaag je Mel en Kim in Respectable aan het begin van die aflevering van Zandvoort op zaterdag. Hij zit weer tegenover mij. Albert Jan, goedemiddag. Eh, goedemiddag luisteraars, kijkers en niet te vergeten Rob. Welkom. Wat een lekker weer he, vandaag. Nee. Prachtig, prachtig heerlijk weer. Blijft het zo of wordt het nog beter? U hoort het allemaal rond de klok van half drie... tijdens de enige echte Zandvoortse weerbericht. Ja, terwijl de momenteel in Bahrein, de derde vrije training... voor de, de Formule 1 wordt verreden ook met prachtig weer. Um, twee, om twee uur is deze derde vrije training gestart. En die duurt tot drie uur. De kwalificatie vanmiddag begint om vijf uur. Nou, dat gaan we natuurlijk even live kijken op uh, televisie. Uh, maar wat uh, veel belangrijker nieuws is, uh, S.V. Zandvoort kan vandaag kampioen worden. Ja, dat wordt spannend. Ja, uh, maar dat is natuurlijk wel onder voorbehoud van Mitsen en Maren. Maar uh, om half drie uh, speelt S.V. Zandvoort uit tegen SCW1. Uh, hoe, wat, wat de voorwaarden zijn om eventueel kampioen te worden vandaag, dat hoort u allemaal van onze verslaggever. Rond de klok van tien over half drie, want John Lemmens is daar voor ons aanwezig. Als ik hun was zou ik het zo zorgen dat ze de volgende week kampioen worden. Ja, dat is beter, hè? Want dan spelen ze gewoon thuis. Maar in ieder geval, tien over half drie gaan we schaken met John Lemmens... bij de uitwedstrijd SCW 1 tegen SV Zandvoort 1. Uh, verder hebben we natuurlijk de vaste items, die, zoals jullie van ons gewend bent... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Er is een drukte van belang dit weekend al. Ik zag al horden mensen naar het strand gaan. Dus het voorjaar zit er goed in met dit weer. En wat er allemaal te doen is in en rondom ons prachtige dorp. U hoort het allemaal rond de klok van half vier. Het dieren van de week ontbreekt ook niet... en is nog steeds dezelfde van vorige week. Dat is een kater die luistert naar de naam Nugget. Uiteraard het gedicht van de dag ontbreekt ook niet... rond de klok van kwart voor vijf. Dus liefhebbers, kwart voor vijf het gedicht van de dag. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Pit report rond de klok van kwart over vier. Wellicht nog een stukje sport kort.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 Vanavond tussen 7 en 9, dan hoor je weer weer langskomen bij CFM. De 40 beste platen uit Europa in de Eurobreakdown. En deze staat daarin ook genoteerd. Dat wel was de single Das Til dong van uh, Sean en uh, Zia. Ja, zodra krijg je het zelfs nieuws in het kort. Maar is deze uit de jaren 80. Hier is Steve Woods. De jaren 80 hoorde je de single van Steve Winwood en The High Love. We deden even lekker mee met deze single hier in de studio aan de tolweg 10A. En wat is het schitterend weer buiten? Dus mocht je de gelegenheid hebben om naar buiten te gaan, doe dat vooral ook. Maar vergeet geen mobiele radio mee te nemen, want anders hoor je Albert Jan niets met het, <laughs> het Salvage Nieuws in het kort. Zandvoort staat in de top 50 van Nederland uh, van de gemeenten met de meeste arme kinderen. Niet bepaald iets om trots op te zijn. Die fans for Children wilde de nieuwe Zandvoortse raad hiermee confronteren... en deed het op een nogal uh, aparte manier, met een taart. Als er voor 50 gemeenten taarten gebakken moeten worden... zal dat uh, genoeg kosten. Die kosten hadden ze beter op een andere manier kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om, waar dan ook, deze nood wat lichter te maken. Al dus een van de Haarlemse ambtenaren die in Zandvoort de taart in ontvangst nam. Van 8 tot en met 14 april is de jaarlijkse collecteweek van de Nederlandse hartstichting. Tijdens deze week vraagt de hartstichting financiële steun... voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd tegen deze ernstige volksziekte. Met het mooie weer in aantocht is het weer tijd... voor de traditionele halfjaarlijkse kinderkledingverkoop op kinderdagverblijf Pippeloentje. Op zondag 8 april, dat is morgen dus, van 12 tot 4 uur... is het kinderdagverblijf omgetoverd tot, omgetoverd tot een heuse kinderkledingzaak... Vol met alleen nieuwe kleding van bekende merken... in de maten 92 tot en met 176... met hoge kortingen van 50 tot wel 70 procent. Een spiegel, een grote paskamer en een pinapparaat zijn aanwezig. Koffie thee, limonade en een heerlijk buitenspeelplaats ook. De ideale manier dus om met de kinderen te gaan shoppen. Daarom, wanneer uw kind weer uit alle broeken of jurken... van vorig jaar is gegroeid, kunt u misschien aan morgen... goed slagen voor een complete nieuwe en betaalbare zomergouden robe. In de dag verblijf Pippeloentje, burgemeester Nawij Milaan 101 aan de achterkant van het huis in, van In de Kost Verloren. Voor meer informatie, relinda Linda A. De Geest, telefoonnummer 571 3665. 571 -3665, of 571 7628. 571 7628. Dankjewel Albert-Jan, dat was het zelfs Nieuws in het Kort. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Dan kan je het nieuws nog een keertje rustig nalezen.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 Van ook dit is weer een uh, leuk nummer van hem Een zo bijzonder nummer Want zo heet uh, die plaat ook Nou buiten op dit moment schitterend weer We hebben een Sunny Day met een graadje of 20 Dus wat willen we nou nog meer Sunny Day's By demons of the past It's always real.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 van het mooie weer hier is al De Sunny Days. De single van uh, Armin van Buren. Wij deden even lekker mee, hè, Albert jan met deze plaat. Ja, met dit weer deze muziek. Wat wil je nou nog meer? Uh, ja, wat nou uh, ja, wil je nou nog meer? Nou, vertel. <laughs> uh, afgelopen donderdag zijn aan het begin van de zeeweg... een overvee matrixborden uh, met een uh, waarschuwing... voor herten op de rijbaan neergezet. Het werd ook wel een beetje tijd... dat automobilisten een extra werden gewaarschuwd... voor deze dieren die hun leefgebied van de Kennemerduinen zijn ontvlucht. Met name de laatste tijd zijn er regelmatig aanrijdingen gemeld. Vaak met veel schade. Gelukkig zijn er tot op dit moment geen persoonlijke slachtoffers te melden. Maar voorkomen is beter dan genezen. Maar is die brug nog niet open voor de herten dan of wel? Uh, nee, die is nog niet open. Waarom niet? Omdat eerst de hekken aangepast moeten worden. Oh, oké. Okay, nou goed. Nou, pas in ieder geval op. Dat staat ook op die matrixborden. Pas op. Herten op de rijbaan. Af, eh, burgemeester Nick Meijer heeft afgelopen donderdag symbolisch de sleutels van de verkeershekken in het centrum overgedragen aan Leo Miezebeek, Peter Tromp en Ben Zonneveld. In het centrumoverleg met ondernemers bleek bij een aantal or organisatoren van kleine evenementen in het centrum dat er behoefte is om te kunnen beschikken over verkeershekken. Daarmee is het mogelijk de toegang van het evenementengebied tijdelijk af te sluiten voor het verkeer. In overleg met de wijkagent voor de horeca is gezorgd dat de hekken voldoen aan alle wettelijke verkeersbepalingen. Om de hekken te gebruiken kan contact op worden genomen met een van deze drie heren. Uiteraard moeten de hekken na gebruik weer netjes teruggeplaatst worden op de centrale plek op de Kleine Krocht. Het nut van de verkeershekken heeft zich tijdens de Runners World Circuit Run van 25 maart jongsleden al bewezen. Na de run was het in de Haltestraat gezellig druk en werd de, uh, deze door een van de initiatiefnemers in overleg met de politie afgesloten. Tot zover, dankjewel Albert-Jan. Oh Wij we gaan weer uh, wat te, Ja, ja, ja, ja. Dan we gaan we weer lekkere muziek draaien. Doe mee met deze. Hier is Havana. was getting more love baby. Even overleggen met Albert-Jan, hoe doen we dat dan met die weddenschap? Uh, ja, dat, ja, dat ja. wordt een moeilijke. <laughs> Laten we die maar gewoon schrappen, de weddenschap. Die schrappen Ja, we. ja zo is het. Jo, de lekkere zomersmuziek op ik de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Camilla Cabello en Havana. Ja, en blijft die zonnige zaterdagmiddag ook zo zonnig? Hoor ik nu van Albert-Jan? Nou, het is dit weekend in ieder geval prachtig lenteweer. De zon schijnt op deze zaterdag geregeld, maar er zijn ook af en toe wat wolkenvelden. Het blijft droog en er waait matig en aan zee vrij krachtige zuidenwind. De temperatuur stijgt naar waardig van omstreeks de 18 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 9. Ook morgen schijnt ook geregeld de zon, maar ook dan trekken er wolkenvelden over de regio. De wind is in kracht afgenomen en waait uit het zuiden tot het zuidoosten en de temperatuur komt uit... Eénlopende richtingen uh, en komt op een aangename 19 graden uit. Ook na het weekend schijnt geregeld de zon, maar er zullen ook wolkenvelden zijn. Maandag is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui... en ook de dagen erna kunnen storingen vaak van voor wat regen of een enkele bui zorgen. De temperaturen blijven op niveau en liggen aanvankelijk tussen de 17 en de 19 graden. Aan het eind van de week gaat het kwik wat weer naar beneden. Al no. Dus Rico Schreuder. We hebben niks te klagen, Albert Jan, over het weer hè, de komende dagen. Dit weekend niet. Gaan we lekker van genieten? Weer eens na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. je het Zometeen gaan wij naar Reizenhouders. De wedstrijd van vandaag: SCW, SV Zandvoort. De muziek van Michael Jackson blijft altijd goed horen. De Dishing of the Smooth Criminal. Ja, zo dadelijk gaan we naar Rijsende Daar is Sean Lemmers vanmiddag bij de wedstrijd. Hele belangrijke wedstrijd voor R2 Salford SCW tegen SV Zalvoort. En we kunnen vandaag volgens mij kampioen worden. Maar dat gaan we zo dadelijk aan Sean zelf vragen. Het lekker om de disco klassiekers te draaien op de radio. Zoals deze van Chalamar en A Night to Remember. Ja, gaat het vanavond een night to remember worden voor SV Sandvort? Want zo'n goedemiddag trouwens. Volgens ja, mij kan ja. SV Sandvort vandaag kampioen worden. Ja, maar dat willen we niet. Nee, hè? Nee, we willen niet. We kunnen kampioen worden als Zandvoort wint en, uh, en uh, Stormvogels verliest. Dan zijn we kampioen. Maar we willen volgende week thuis. En dan is de winstpartij tegen Hobbernoot. Gewoon de zekerheid van kampioen zijn. Dus uh, bestel het. Gewoon lekker een week uit. Oké, okay, dan kunnen uh, er twee dingen gebeuren, John. Of we verliezen vandaag van uh, SCW. Of we laten ervoor, of we zorgen ervoor dat de stormvogels gewoon de derby gaan winnen daarin in muiden. Nee, nee, want als we gaan winnen en we winnen volgende week... ...zijn we dan geen kampioen? Oh, dat zou ook kampioen zijn. Ja, ja, dat mag. Maar goed, we stellen het nog even uit. Uh, Zandvoort is absoluut tegen sportclub bestijnde... ...want zo heet het weer, SCW, sportclub bestijnde in Rijsselhout. En het is werkelijk schitterend mooi, mooiste, net zo mooi als jullie in Zandvoort. Uh, hoopvolk, alweer heel veel mensen uit Zandvoort. tel tellen zo, 30, 35 die neergekomen zijn... ...om deze wedstrijd te zien. Zandvoort is uh, dominant tot nu toe in het wedstrijd uh, Hebben We hebben een paar kansen gehad, maar nog niet uitgewerkt. Maar hele leuke uh, ja, combinaties zien we al op het spel. En uh, dat geeft, uh, ja, is bemoedigend. En uh, geeft aan dat Zandvoort gretig is om gewoon deze wedstrijd... ...tegen een lastige tegenstander de SCW, uh, te gaan winnen. Ja, want uh, de vorige wedstrijd was uh, eind september, meen ik... Toen uh, SOS over thuis speelden tegen SCW. En toen aan het eind hebben ze pas voor elkaar gekregen om een paar doelpunten te scoren. Dus het is niet echt een hele makkelijke ploeg. Nee, het is geen en stuur. En om vijf uur gaan hier waarschijnlijk de koeien weer het veld op. Ik weet het niet, maar uh, het is uh, niet dat gladgeschoren uh, kunstgrasveld... dat wij in Zandhoezen mooi hebben. Maar uh, nee, het, is, uh, het gaat nog heel lekker rustig op. Het is. Uh, een verre wedstrijd tot nu toe. Sand wordt absoluut sterker. Uh, 70-80% op de helft van de tegenstander. Met uh, heel sterk aan de bal Jesse. Maar ook, als ja, nou, nou ik het zeg, geeft hij een schot voor dat het helemaal over de zeilen gaat. Maar uh, ze vinden elkaar. Uh, leuke combinaties al. En we uh, gaan ervan vanuit dat uh, dit een winstpartij wordt. Oké, okay, dankjewel Sean voor uh, dit moment vanuit de Reizenhout. En straks komen we weer bij Sean Lemmers terug. think of you how much at all just one thing seemed to make you care who's gonna drive and take you home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 Zo klopt dat in de jaren zeventig. Lekker hè? Je een s de TSOP. Inmiddels 18 minuten voor 3 uur. Goedemiddag, Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. En mocht je op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes. Nou, Albert Jan heeft ze voor je. Maar je kan ook gewoon even de ZFM app downloaden. Want dan word je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Dus mocht je onze ZFM Zandvoort app nog niet hebben. Download hem dan nu gratis in de Play Store of de App Store. Ja, dan nu naar de politiek, want ja, er moet weer een, een nieuwe raadsamenstelling komen. En daar is een informateur voor benoemd. De nieuwe raad was amper door burgemeester Nick Meijer geïnstalleerd... of ze nam al een eerste besluit. Op voorstel van Joop Berends, fractievoorzitter van de oude partij Zandvoort... werd besloten om in de aanloop naar een nieuw te vormen college... een informateur aan te stellen die de mogelijkheden voor een breed gedragen raadsprogramma gaat inventariseren. Mocht deze verkenning goed uitpakken, dan kan hij verder gaan met de vorming van een college. Een aantal Zandvoortse politieke partijen had al voor de verkiezingen aangedrongen op een breed raadsprogramma. Zo ook Oudere Partij Zandvoort, de grootste fractie in de Zandvoortse Raad. Volgens Berendsen moet de informateur streven naar een programma... dat alle acht fracties in de gemeenteraad kunnen ondertekenen... Het raadsprogramma moet leiden naar een breed gedragen college. Een coalitie moet dus gevormd gaan worden. Marcel Van Dam is de informateur. Van Dam werd in Zandvoort bekend vanwege zijn bijdrage in het net afgeronde raadsonderzoek. Waaraan hij ook gewerkt heeft en dus de Zandvoortse politieke scène goed kent. Hij presenteerde uh, onlangs in de raadzaal de bevindingen van zijn bedrijf Decentraalbestuur.nl. Nou, we hebben acht partijen. Ja, dus als je de. De dus je grootste bij elkaar doet, dan heb je al een ruime meerderheid. Maar als je een breed gedragen wil hebben... dan moet je alle acht partijen moet je erbij, van één erin doen. We moeten wel oppositie houden, toch? Ja, nee, klopt. Maar ja. de, de, als je nagaat naar de eerste lijsttrekkersbijeenkomst... in de raadzaal, na, in, in de aanloop naar de verkiezingen... was iedereen het uh, min of meer met elkaar eens. De een wat sterker en de ander wat minder sterk. We, iedereen was voor duurzaam. Iedereen is voor uh, betere toeristen. Aantrekkelijker maken. Noem maar op. Ze zijn het allemaal met elkaar eens. En nu, nu, nu moet er dus een coalitie gevormd worden. En wordt het in één keer een beetje achter de gesloten deuren. Of uh, zie ik het nou, verkeerd? Nee, nee, nee. Dat gaat wel in goed overleg hoor. Met z'n allen. Oké. Okay. Nou. Ja, ja, ja, ja. Uh, Tot zover het uh, politieke item <lacht> van vanmiddag. Dankjewel. Okay. Dat is weer na te lezen op onze ZFM app.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 Ik ben benieuwd of Tine Rijssel inmiddels. Spannend is snel weer over naar Sean Lemmens. Wat hoe is het daar bij de wedstrijd? Het is een leuke wedstrijd nog steeds. Zandvoort is dominant aanwezig. Het speelt werkelijk heel goed. Leuk over. paar kansen gehad. Niet echt uitgelezen kansen. Uh, ze spelen tegen een tegenstander die... Ja, wat we noemen voetbal speelt. En dan als ze dan twee meter buiten spel staan... dan gaan ze hier nog aan de zijkant een ook, dat het uh, onterecht is... En, uh, maar goed, de Rijshout had nu een kans. Of is de uh, SCW. Maar goed, die ging ook hoog over. Dat was weer een uitval dat ze echt op een kansje wachten, maar geen voetbal spelen. Dat is jammer, want we hadden veel liever een leuke pot te zien. Het is een eenzijdige wedstrijd. En uh, ja, je hoort uh, hoe ze hier gekozen worden van twee kanten. Maar het is natuurlijk uh, ja, een spanning omdat. Uh, ja, Zandvoort wil winnen. En ja, uiteraard. Met verzorgd met voetbal. En als je dan zo'n zo tegenstander hebt die er echt helemaal niks van kan, dan is het hartstikke jammer. Maar goed, wij, wij moeten het maken. Wij moeten de doelpunten maken. En, uh, uh, maar ondertussen zien we een leuke wedstrijd. Oké, okay, en uh, ja, de, de kansen voor Sv Sanford zijn er wel degelijk, Sean, of niet? Ja, ja, uh, ja, ja er zijn echt wel uh, kansen geweest. Kansjes niet een uitgelezen kans. Eén uh, ja, kun je zeggen, als, ja, hij kreeg een keer voet. En dus kwam er ook meet in. En uh, verder ja, het is het ontzettend voor de goal hangen daar aan de overkant. En uh, ja, Bud speelt fantastisch. Maar uh, nice loop, yes, uh, het, het is een hartstikke leuke, uh, leuk team wat voetbal is. goed overspel. Uh, niet egoïstisch. Mensen kunnen genieten hier. Oké, okay, nou, het volgende uur uh, komen we uiteraard weer bij terug voor het vervolg van uh, deze wedstrijd. Dankjewel, Sean, daar vanuit uh, Reizenhout. En graag tot het volgende uur. Hey, Ballard. Ik ben te spreken met Do you guys know who I'm talking to? Those of you who go out and stay out all night and have the night. They're going to be you get there. But let me tell you something are not going for that no more. 'Cause we realized two things that you aren't doing anything and we can better do our So from now on, we're to use what we've got to get what we want. Need even mee met deze single van Lincolns en daar Vink. Zo gaan we op tijd nieuws en weer van 3 uur. En na 3 uur zijn we er uiteraard nog twee uur lang met Sanford op zaterdag. Een hele goedemiddag en geniet van het mooie weer hier in Sanford. Op dit moment een graadje of 20 en een lekker zonnetje erbij. Daar nou, wat wil je nog meer.